2 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat er een wapenstilstand is bereikt in Libië. na bemiddeling door Turkije en Rusland. Het bestand zou om middernacht zijn ingegaan. Er zijn nog geen berichten of het staakt het vuren wordt nageleefd. Er wordt al jaren oorlog in Libië tussen de officiële regering en milities uit het oosten van het land. En vooral de afgelopen maanden is er zwaar gevochten om de hoofdstad Tripoli. De Duitse bondskanselier Merkel gaat een vredesconferentie organiseren om een oplossing te vinden voor het conflict. De Amerikaanse president Trump heeft in een tweet zijn steun uitgesproken voor Iraanse demonstranten. In het Farsi, de taal van Iran, schrijft hij dat hij achter de demonstranten staat en hun moed inspirerend vindt. De demonstranten zijn boos dat de oorzaak van de crash van een passagiersvliegtuig woensdag dagenlang is stilgehouden...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 Naar verluidt was het nieuws een grote verrassing voor de koninklijke familie. Het lijkt erop dat Elisabeth er geen genoegen mee neemt. De Britse krant The Guardian noemt het gesprek een crisisoverleg. Op station Wormerveer hebben van Dalen een nieuwe NS-trein zilver gespoten. Twee treinstellen, elk van 75 meter lang, zijn aan één kant compleet zilver geworden. Nergens zijn meer de NS-kleuren wit, blauw en geel te zien. In de buurt van het station is een hek opengeknipt... en zijn tientallen lege spuitbussen en handschoenen gevonden. De NS noemt de actie ontzettend asociaal... en wil de schoonmaakkosten van de sprintertrein op de daders verhalen. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht is het 2 tot 7 graden. Morgen vooral in het noorden wat regen bij een graad of 8... maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 new musical